4 uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. De winterspelen in Sochi zitten er bijna op. Canada werd zojuist nog even Olympisch kampioen bij het ijshockey. En u hoort het laatste nieuws over Oekraïne nu ook al bij Mark Visser in het NOS-journaal. Maar eerst Groningen, een man van 27 uit Groningen, is vanochtend in zijn gezicht gestoken. Hij raakte zwaar gewond. Na de steekpartij werd de verdachte achtervolgd door een groep van 10 tot 15 mannen. De politie wist tussen beiden te komen en arresteerde een man van 20 uit Assen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij het incident raakte nog een man gewond. Hij werd in zijn schouder gestoken toen hij de verdachte te lijf wilde gaan. En dan Oekraïne. Het parlement van Oekraïne... kiest op zijn vroegst morgen een nieuwe premier. De vergadering eindigt vanmiddag zonder dat er een besluit is genomen... over belangrijke politieke functies. De nieuwe interim-president, Turchinov... wil dat er zo snel mogelijk een regering van nationale eenheid komt. En vindt dat het parlement het voor dinsdag eens moet worden... over een nieuw kabinet. Gisteren werd president Janukovic afgezet door het parlement. Hij weigert zich trouwens daarbij neer te leggen en spreekt van een staatsgreep. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn twee doden gevallen... onder wie een kind toen een granaat ontplofte... bij een protest tegen de regering. Ruim 20 mensen raakten gewond. De granaat explodeerde in een druk winkelcentrum. Gisteravond kwamen ook twee mensen om, ook toen ook een kind. Wapende mannen het vuur openden op demonstranten. In Sochi is de laatste wedstrijd van de Olympische Winterspelen afgelopen. In de finale van het ijshockey won Canada met 3-0 van Zweden. In het medailleklassement is Nederland op de vijfde plaats geëindigd. Team NL pakte acht keer goud, zeven keer zilver en negen keer brons. Ondanks het record van 24 medailles is de vijfde plek niet de hoogste notering die Nederland ooit behaalde. Dat was in 1972, toen Nederland als vierde eindigde op de spelen in het Japanse Sapporo. Het weer dan geregeld zon, maar ook een paar wolkenvelden. Vannacht kans op vorst aan de grond. Morgen overdag plaatselijke 14 graden. Wel, staat er een stevige wind uit het zuiden. Dat was het NOS-journal. Helene de Geest, zijn de problemen bij Hilvarenbeek met die olie opgelost? Nee, die zijn uh, nog niet opgelost. Uh, dat gaat waarschijnlijk nog tot 5 uur duren. Er staat daardoor uh, op de A58 van Eindhoven naar Breda. 5 kilometer file tussen oorschot en de afrit Hilvarenbeek, want de rechte rijstrok is daardoor dicht. Verkeer richting Tilburg en Breda kan voorlopig dus maar beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl slash eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Deelname vanaf 18 jaar. Vakantie, maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Vanaf half vijf de topper tussen FC Twente en Feyenoord. Tot die tijd het laatste nieuws vanuit Kiev... en natuurlijk het slot van twee eredivisieduels. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rentsen. Wij gaan naar de arena waar Andy Houtkamp ziet... dat er um, volgens mij geen verdedigers zijn opgesteld bij AZ. Of wel, Andy? Ja hoor, die hebben ze best wel. Maar Ajax loopt er doorheen alsof het hele zachte boter is. Het staat 4-0. Mooie goal van Duarte. En afgelopen donderdag is een klein beetje weggespoeld. In ieder geval voor het publiek. Het was geen beste wedstrijd, maar Ajax tegen een heel zwak AZ. Dat moet ik wel zeggen. Heeft het erg makkelijk. Maakt mooie doelpunten. Duarte zijn tweede. Het staat 4-0 voor Ajax met nog 13 minuten te gaan. Is de spanning een beetje terug bij jou, Richard? Of komt hij nog terug? Laat ik het zo zeggen. Nee, dat verwacht ik niet, Robert. Het is nog altijd 3-1. Vitesse RKC, 79 minuten. Dus het is niet lang meer. Vijf wedstrijden wist de Vitesse op rij niet te winnen. Laatste overwinning, 18 januari in Zwolle tegen PEC in de laatste minuut nota Maar de tweede helft laat zien dat dit misschien wel de ommekeer is van uh, Vitesse. Dat wekenlang uit vorm is, maar uh, je ziet nu toch een klein beetje het zelfvertrouwen terug. Komen. We zitten in de slotfase dus van deze wedstrijd. En het staat 3-1 voor de thuisploeg. Zullen wij eens even gaan kijken naar de opstellingen voor straks. De grote dopper Twente Feyenoord, Frank Wielaert, zal die verslaan. Frank, heb jij al de opstellingen gezien? Ja, zeker heb ik die gezien. Bij Twente hoeven we geen verrassingen te verwachten. Sterker nog, die zijn er niet voor de wedstrijd vandaag tegen Feyenoord. Ze speelden tegen Vitesse in dezelfde opstelling. Die wedstrijd wonnen ze met 2-0. En eigenlijk is uh, Twente, ja, dat zouden ze in ieder geval willen, op de weg terug uh, richting de top. Maar ja, ze moeten nu Ajax weer uh, achterhalen. Die hebben nu weer drie puntjes afstand genomen. Dus moet er gewonnen worden van Feyenoord om in de buurt te blijven van Ajax. En uh, kampioenskandidaat te blijven. En voor Feyenoord geldt eigenlijk hetzelfde. Om in de buurt te blijven van uh, Ajax en Twente moet er gewonnen worden. En dan volgende week de klassieker tegen Ajax. Die moeten ze dan ook winnen. En dan doet Feyenoord weer echt mee om de titel. Maar ja, dat is allemaal nog heel erg ver vooruitkijken. Bij Twente dus geen uh, grote verrassingen. Bij Feyenoord, Joris Matthijsen weer terug in het centrum van de verdediging. Het slachtoffer is Nelom. En uh, dus staat uh, Congolo op de linksbackpositie bij Feyenoord. En rechts voorin, daar heeft Ruben Schaken zijn plek weer ingenomen. Daar waar Armenteros vorige week nog in de basis stond, tegen Nak. En uh, hij is dus weer van de partij. Graziano Pelle natuurlijk in de punt van de avond. Verder bij Feyenoord geen hele grote verrassingen. Maar ja, er staat wel veel op het spel. Want de concurrenten om deze twee ploegen heen, letterlijk en figuurlijk, PSV, Vitesse en Ajax, allemaal gewonnen. Daar gaan we vooralsnog in ieder geval van uit. Ook al zijn uh, die andere wedstrijden nog niet helemaal uh, uh, klaar, dan wel uh, net klaar. Ja, deze twee moeten dus eigenlijk winnen. En dat kan er toch echt maar eentje gaan doen. Misschien lopen er wel twee averijen op als ze per ongeluk gelijk spelen. Dan hebben we natuurlijk helemaal de gaar. In de top vier dus een echte topper. De nummer 2 tegen de nummer 3. FC Twente tegen Feyenoord. Frank, nog even een andere zaak. We hebben eerder uh, gemeld dat Louis van Gaal oriënterende gesprekken uh, heeft gehad bij Feyenoord. RTV Rijmond heeft dat uh, gemeld. Hoor jij in de bekende wandelgangen daar iets over? In de bekende wandelgangen hoor ik ook dat dat zo is. In de bekende wandelgangen hoor ik ook dat Louis van Gaal hier zou zijn. Maar die is er niet, want die zit in Frankrijk... bij de loting voor de EK-kwalificatie. En Van Geel is er ook niet, want die zit ook in het buitenland. Dus we kunnen het niet uit eerste hand bevestigd krijgen. Maar de verhalen dat de partijen met elkaar gesproken hebben... die horen wij ook, maar meer dan dat kunnen we helaas nog niet melden. Oké, okay, goed. Ja, horen we weer tegen half vijf als die topper begint. Wij gaan naar het hockey... Tim Steens. Uh, Bloemendaal-Kampong. Een maardige wedstrijd tot nu toe. Is al die gescoord? Jazeker is er gescoord. Het is 3-2 geworden voor Bloemendaal. Tijdens het nieuws werd er gescoord. Het was een fantastische actie van Wouter Jolie. De laatste man van Bloemendaal. Hij kwam helemaal vanaf eigen helft richting de cirkel. Paaste de bal op Simon Guignard. De Belgische International van Bloemendaal. En met een slim paasje bediende hij Ebi Kessing. En die scoorde. Die passeerde de doelman van Kampong. Door de benen. David Hart. Dat betekende 3-2. Op dit moment is het op mijn klokje altijd. Maar ik denk dat de scheidsrechter van het hek en uh, Michiel uh, Otten nog wat tijd bijtrekken. Want uh, er is een gele kaart gevallen voor Tim Jenniskens. Klein opstootje in die slotfase. Het was uh, Wouter Jolie in het uh, duel met Constantijn Jonker. En Tim Jenniskens kwam erbij, protesteerde wat en kreeg een gele kaart van uh, Jonas van het hek. Dat betekent dat Tim Jenniskens niet meer meedoet. Maar nu Kampong nog wel op zoek gaat naar die gelijkmaker in de slotfase. Het kan niet heel lang meer zijn. Ik denk dan misschien nog een uh, halve minuut, hooguit nog een minuut. Maar Kampong in de aanval nu aan de linkerkant via Robert Kemperman. Krijgt de vrije slag mee, nee, krijgt de vrije slag tegen. Tot zijn eigen verbazing. Michiel Otter, die heeft de bal gezien dat die bal op de kant ging van Robert Kemperman. Geeft dus de vrije slag aan Bloemendaal. Ja, en die hebben natuurlijk absoluut geen haast. Wouter Jolie laat het over aan Glenn Schuurman. Die gaat met een hoge bal proberen Roel Bovendeert of Ronald Brouwer te bereiken. Maar die bal gaat over de zijlijn. Dat betekent dat Kampen nu mag gaan inspelen. Sander de Wijn. Sander de Wijn heeft haast natuurlijk. Gaat die bal richting cirkel schieten. Erik Bouwens nu met een actie. Wordt daar goed verdedigd. Maar de bal op de voeten van Simon Goenjaar. Weer een vrij slag voor Kampong. Ja, ze hebben natuurlijk ontzettende haast. Kampong, want ze willen hier absoluut niet verliezen. Maar goed, ik zei het al. Hij heeft niet zoveel consequenties. Nu de bal voorlangs het doel van Maurits Visser. Maar die bal gaat over de achterlijnen. Dat betekent dat Bloemendaal mag gaan uitverdedigen in die slotfase. Bloemendaal natuurlijk heel blij als ze deze wedstrijd gaan winnen. Dan blijven ze bij de top 6 zeg maar. En dan hebben ze ook nog kans op die top 4 te bereiken aan het einde van het seizoen. Die recht geeft op deelname aan de play-offs. Weer een vrijslag voor Kampong. Sjoerd de Wert met een lange bal richting Thierry Brinkman. De zoon van oud-international Jacques Brinkman. Maar die heeft een overtreding gemaakt. Dat betekent dat Bloemendaal de vrijslag krijgt. En nu fluiten scheidsrechters Otte en Jonas van het Hek voor het einde. En dat betekent dat Bloemendaal een hele belangrijke wedstrijd heeft gewonnen hier. Zonder de topper Sardar Singh, Tom Boon en ook Jaap Stokman was er niet bij. Maar Maurits Visser, de stand-in doelman voor Jaap Stokman, heeft het uitstekend gedaan. Bloemendaal wint deze topper tegen Kampong met 3-2. <laughs> Radio Olympia, won't you come to about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts. Give them side and out and love strange so we learn the dark think of the tender things Superminds en don't you forget about me. We hebben net gemeld, dat die Zweedse ijshockeyer Niklas Bakström... is betrapt op het gebruik van verdoven, van, van verboden middelen, zo moet ik het zeggen. Misschien waren ze wel verdovend, weet jij veel. Uh, we hebben even de reglementen erop uh, nagetrokken En Roland van Dam laat ons weten dat het alleen gevolgen heeft... voor het hele team als er twee spelers van het team worden betrapt op doping. Voorlopig is het er dus nog één. Dus zoals het er nu uitziet, heeft het geen gevolgen... voor de zilveren medaille van Zweden. Het is uh, kwart over vier. We gaan naar de laatste fase in de twee wedstrijden die nu uh, bezig zijn in de eredivisie. Ajax tegen AZ en Vitesse tegen RKC. Eerst maar eens in de arena. Volgens mij uh, heeft Ajax een prima maximale taakuitvoering uh, gehad. En de ja, houdkamp. Dat lijkt wel uh, een beoordelingsgesprek. Uh, ze hebben het goed gedaan. Uitstekend zelfs Ajax. Door met 4-0 in ieder geval te gaan winnen. Van, uh, van AZ dat magertjes is. Uh, gewoon niet goed vanmiddag. Eigenlijk al zo lijkt het met het hoofd bij de halve finale van de beker zit. De wedstrijd uh, tegen Ajax. Maar dan in het eigen stadion. Eind maart halve finale. Dus uh, nu 4-0. Ja ze zullen zeggen 1-0 of 4-0. Dat maakt niet uit. Dat maakt ook niet uit. Misschien wel voor Ricardo Kisna. Dat uh, grote talent die een prachtig doelpunt maakt. Hoor, dat is echt het hoogtepunt van de middag in zijn debuut in de eerste. Divisie Afgelopen donderdag al debuut gemaakt in de Europa League. En ook een debutant bij AZ gezien. Tom Haaien op het middenveld. Uh, maar hij heeft weinig kunnen laten zien. Omdat AZ gewoon verreweg de mindere is van uh, Ajax. Ajax dat dus in een zetel kan gaan kijken en luisteren naar Twente tegen Feyenoord. En uh, dus de grote winnaar waarschijnlijk wordt van dit uh, weekend. En Ajax zal dan volgende week naar Rotterdam moeten. Naar de Kuip om dan een voor Proefje te krijgen, misschien wel op het kampioenschap. Want het gaat erg goed met de Amsterdammers. Lerin Duarte wordt als uh, Amster, uh, Ajax ziet van de wedstrijd gekozen vanwege zijn twee doelpunten. De Jong maakt het 1-0, Duarte heeft er twee gemaakt. En Kiesnaar in zijn debuut in de Eredivisie ook eentje. En dus leidt Ajax met 4-0 in de slotfase tegen AZ. En dan Vitesse RKC, ook daar slotfase neem ik aan Richard. Extra tijd is ingegaan in Arnhem, het staat nog altijd 3-1. Kopbal van Georgievietz ingevallen zojuist voor Mike Havenaar... die de eerste goal in het begin van de tweede helft maakt. De wederopstanding zou je kunnen zeggen van Vitesse in deze wedstrijd... maar ook wel gezien over een langere periode die achter de ploeg uit Arnhem ligt. Want het was kommer en kwel de afgelopen weken... maar deze tweede helft tegen RKC biedt weer wat hoop voor de fans van Vitesse testen voor... De resterende wedstrijden in dit seizoen. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat Vitesse na vandaag op de derde plaats weer terechtkomt in de eredivisie. Terwijl Sander Duits nu een gele kaart krijgt. Middenvelder van RKC na een overtreding op Kazajsvili. Maar stel Feyenoord, en dat zou natuurlijk maar zo kunnen, verliest vanmiddag van FC Twente. Dan gaat Vitesse er overheen en staat het ineens weer op de derde plaats. Zo kan het ook. Prupper speelt in de extra tijd van deze wedstrijd naar Van der Struik. Van de struik dan naar Labiat. Die aardig heeft gespeeld. Zeker in de tweede helft. Maar dan is er balverlies aan de kant van Vitesse. Opvallend ook. In deze middag is dat de topscorer Piazon. Die bleef vandaag 90 minuten lang op de bank. Heeft al 11 doelpunten gemaakt. Maar was, stond een beetje symptomatisch voor het grote verval van Vitesse. En Peter Bos die hard ingreep in deze wedstrijd. Met de Traoré bijvoorbeeld ook. En Ibarra die geslachtofferd werd. En ook in de tweede helft weer met een dubbele wissel. Heeft toch wel het gelijk aan zijn zijde gekregen. Want met name Kazajsvili is uitstekend ingevallen in de tweede helft bij Vitesse. Vitesse dat de bal rondspeelt. Het RKC die gelooft het allemaal wel en gaat deze wedstrijd verliezen met 3-1 van Vitesse. Gaan we naar de slotfase van Ajax AZ en die houtkamp. 4-0. En we zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Twee minuten extra tijd voor, door Pieter Vink gegeven. En dan kan Ajax zich opmaken op de reis naar Salzburg. Om daar nog iets goed te maken van de 3-0 achterstand opgelopen in eigen huis afgelopen donderdag. En AZ thuis aanstaande donderdag. tegen Slovan Liberec om de 1-0 voorsprong al opgedaan uh, in Tsjechië. Om die uh, mogelijk uit te breiden om in ieder geval de volgende ronde te halen. Vandaag de generale repetitie voor Ajax. Goed verlopen. 4-0 winst tegen. Een uh, matig AZ. Maar AZ uh, zal er niet omhalen verder. AZ nog een keer in de aanval met. Uh... Johansson, maar Johansson raakt de bal kwijt. AZ verliest en Ajax wint met 4-0. Want het is afgelopen. Pieter Vink heeft voor het laatste vloot. Even kijken of Vitesse ook afgelopen is. Nog een klein minuutje denk ik in de Gelderdome En Vitesse gaat er nog één keer vandoor met de 3-1 stand op het bord. Daar is Atsu. Kazajsvili beweegt. Ook Ibarra wil de bal wel. Maar Atsu draait een keer om zijn as. Dat had hij beter niet kunnen doen. Speelt de bal dan toch breed naar Ibarra. In de extra tijd dus bij de 3-1 stand. Daar gaat Ibarra nog een keer. Ook hij viel goed in in de tweede tweede helft slalomt daardoor het strafschopgebied van RKC en dan gaat via Seda de bal over de achterlijn maar het hoeft allemaal niet meer want Vitesse wint van RKC met 3-1 doelpunten in de tweede helft van Havenaar, Kazajsvili en Atsu. In de eerste helft was het Andersson die RKC op een 0-1 voorsprong bracht. Vitesse zwak in de eerste helft maar een stuk beter in de tweede helft en RKC Waalwijk onder leiding van Erwin Koeman leidt zijn tweede nederlaag op rij en voor de Waalwijkers blijft het een Moeilijk verhaal worden dit seizoen in de eredivisie. Goed, drie van de vier wedstrijden die vandaag op het programma stonden... zijn dus afgelopen. Om half één Utrecht-Groningen, uitslag 1-0. Ajax-AZ eindigde in 4-0. En nu hoorde het zojuist. Vitesse-RKC, uitslag 3-1. Het is tien minuten voor half vijf. Wij eh, gaan nog even naar Oekraïne, want daar maakt de oppositie een einde aan de machtsstructuur rond de afgezette president Yanukovych. Parlementsvoorzitter Tourtchinov heeft tijdelijk de bevoegdheden van president gekregen. Hij probeert een regering van nationale eenheid te vormen. Correspondent David Jan Godfroy. David Jan kan deze Tortinov stabiliteit brengen. Tot aan de verkiezingen, denk je? Nou, dat kan hij in ieder geval niet in zijn eentje. Uh, het punt is ook dat uh, de grondwet... die is uh, teruggedraaid naar de grondweg, uh, grondwet van 2004. En dat betekent dat de president minder macht heeft gekregen. Uh, wel heeft hij natuurlijk de, de taak om een regering te vormen. Dat kan hij niet in zijn eentje. Daar heeft hij ook het parlement bij nodig. En ja de drie oppositiepartijen, de vorm, drie voormalige oppositiepartijen... moet ik nu zeggen... die zullen dus gaan proberen een regering te vormen. Dat moet, uh, althans het streven is om dat voor dinsdag... te doen. Vanmiddag is, dat, uh, is het niet gelukt. Maar ja, hoe het parlement ook uh, uh, zijn best doet en hoe ook de pre uh, tijdelijke president zijn best doen, het belangrijkste is dat wat zij doen wordt goedgekeurd door de mensen in de straat. Die zijn er nog steeds en die houden heel scherp in de gaten wat er politiek gebeurt. En als het niet bevalt, dan uh, kunnen er opnieuw acties komen in Oekraïne. En dan even wat meer over de verblijfplaats van de afgezette president, uh, Janukovic. Is daar al meer duidelijkheid over? Gisteren zou hij in Garkov zitten? Misschien toch weer niet? Weet je meer inmiddels? Nou, het is nog steeds niet bevestigd, maar hij zit in ieder geval in het oosten van Oekraïne. Het oosten, dat is zijn machtsbasis. Uh, daar, daar woont een, een Russisch sprekend deel van, uh, van Oekraïne en daar komt uh, Janukovic ook zelf vandaan. Gisteren was inderdaad het bericht dat hij in, in Kharkov zat. Vandaag waren de berichten dat hij in Danetsk ook in het oosten zit. We weten het niet helemaal zeker, maar uh, hoe dan ook, uh, zijn, zijn macht is gebroken. Hij heeft niks meer te vertellen en het enige wat hij kan doen is uh, zich zo stil mogelijk houden. Um, We begrijpen ook dat Bondskanselier Merkel heeft gebeld met president Poetin. Um, kan je uitleggen hoe liggen de verhoudingen op dit moment? Is, is daar meer over bekend al? Het uh, is echt vreselijk ingewikkeld. Kijk, Rusland is helemaal niet blij met deze revolutie in, in Oekraïne. Want Janukovic was natuurlijk ja, gericht op... Dat een... Daar valt David-Jan Godfray volgens mij weg. De lijn houdt het niet, helaas. Um, ik kijk eventjes naar onze regisseur. Kijken of er opnieuw gebeld kan nou, worden. Dan gaan we zo nog even doen. Kijken of we het contact met David-Jan Godfray kunnen herstellen. Want we zijn nog niet uitgevraagd.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 To the base Strolling so casually We're different and the same Give you another name Switch up the bad Clean Bandits and a Rather Be. We hebben weer contact met de Oekraïne. Maar... Ja, het heeft ons de tijd gegeven om eventjes het opnieuw te proberen bij David-Jan Godfra. We hebben hem nu aan de telefoon. David-Jan, je had al verteld over de parlementsvoorzitter Torchinov... die nu bevoegdheden heeft van een president. We waren toe aan de uitleg over de verhoudingen momenteel... tussen de ene kant Europa en de andere kant Rusland. Bondskanselier Merkel heeft gebeld met president Poetin. Je wilde me net vertellen hoe ingewikkeld dat allemaal ligt... Hè, rond die verhoudingen. Ja, dat klopt inderdaad. Toen de, toen de verbinding. Kijk, de, de nieuwe machthebbers in TFT in willen natuurlijk naar Europa. Die zijn er heel erg sterk op gericht. Daar is het protest ook allemaal mee begonnen. Maar Rusland speelt een doorslaggevende rol, een cruciale rol hier in Oekraïne. En dat komt omdat Rusland het land uh, een, een flinke lening heeft gegeven. Alles bij elkaar, zo'n 10 miljard euro... Daarvan is een deel al betaald en zou een deel deze dagen betaald gaan, uh, gaan worden. En dat heeft Rusland uitgesteld om uh, af te wachten wat voor nieuwe regering er gaat komen. Nou, die moeten dus heel snel komen. En dan zullen we zien of dat uh, geld inderdaad... Komt. En als het niet zo is, ja, dan, dan zit Oekraïne echt in een heel, heel lastig pakket. Bovendien heeft Rusland ook uh, een strategische rol als het gaat over gas. Oekraïne neemt zoals, alleen maar Russisch gas af. Daar is de, de, de prijs uh, onder Janukovic nog van, uh, van verlaagd. Maar als, als er dingen gebeuren in Oekraïne die de Russen niet zinnen... Ja, dan kan die gasprijs zomaar weer omhoog... en dan worden de financiële problemen alleen nog maar groter. Nou, dat zou ongetwijfeld ook een onderwerp, gesprek zijn, van, uh, onderwerp van gesprek zijn geweest tussen Merkel en Poetin. Merkel heeft ook contact gehad met de oud-premier Timoshenko. Wat voor conclusie moeten we daar trekken? Nou, ja, Duitsland ziet uh, toch wel een belangrijke rol voor Timoshenko weg, uh, weggelegd. Zij is natuurlijk al premier geweest van, uh, van Oekraïne. Uh, en ja, ze is, is het een beetje de held van, van het Westen in, uh, in, in Oekraïne. Het Westen, met name de Europese Unie, wil graag dat zij premier gaat worden. Uh, de vraag is of dat gaat lukken. Allereerst is haar gezondheidstoestand na ruim twee jaar in de gevangenis uh, niet goed. Maar als je hier je oor te luisteren legt, met name bij jongeren, dan hoor je toch ook wel kwijt. Ze wordt ook wel gezien als een vertegenwoordigster van de oude generatie politici. En jongeren hebben liever nieuwe gezichten. Mensen die hun handen in het verleden niet vuil hebben gemaakt. Dus dat, is, ja, dat gaat heel spannend worden. Uh, we hebben tot dinsdag de tijd om te zien wat voor nieuwe regering er, uh, er komt. En of daar een rol voor Timoshenko is, in weg, is weggelegd. En zo ja, welke? David-Jan, jij bent nu nog in uh, Kiev. Hoe zou jij de sfeer op straat nu omschrijven? Want we hebben natuurlijk bijzonder tafereelen gezien. Hoe is het nu bij jou daar? Het is een heel dubbel gevoel. Kijk, het is rustig. Er wordt niet meer gevochten. Er wordt op tal van plaatsen... Uh, worden de barricades opgeruimd... worden de straten schoongeweegd. Bij ge belangrijke gebouwen staat uh, geen uh, oproerpolitie meer... ...maar staan uh, vertegenwoordigers van Euromaidan... De, zelfverdedig ...de zelfverdedigers van, van het plein zal ik maar zeggen. He, die bewaken het presidentiële paleis... ...die bewaken het, uh, het parlement. En dat gaat allemaal heel gedisciplineerd. Uh, aan de andere kant beseft iedereen hier in Kiev... Uh, ...dat er wel heel erg veel slachtoffers ge gevallen zijn. Dus aan de ene kant is er natuurlijk vreugde over het vertrek van Janukovic... en het zicht op een, een heel ander soort van, van politiek in het land. Aan de andere kant heeft het vele tientallen eh, doden... en ongelooflijk veel gewonden gekost. En dat, ja, dat is een enorm litteken over die re revolutie heen. David-Jan Godvrouw Vanuit Kiev. David-Jan, dank je. Dit is Radio 1. Half vijf voor het Nationaal. Mark Visser. In Lemmer, in Friesland, zijn twee mensen om het leven gekomen... bij een frontale botsing tussen twee auto's. Ook zijn er twee gewonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de botsing in Lemmer is nog niet bekend. We hoorden net Jan Godfra al over Oekraïne. Het parlement heeft nog geen besluit genomen... over de belangrijkste politieke functies. Op zijn vroegst morgen wordt er een nieuwe premier gekozen... Vanochtend is wel besloten dat parlementsvoorzitter Turtjinov de overgangspresident wordt. Turtjinov wil dat er zo snel mogelijk een regering van nationale eenheid komt. In Bangkok zijn twee doden gevallen toen een granaat ontplofte bij een protest tegen de Thaise regering Er zijn ook 22 gewonden. Gisteravond kwamen ook al twee mensen om het leven. Toen schoten onbekenden op anti-regeringsbetogers. In Thailand wordt al maanden betoogd tegen premier Sinawatra omdat ze corrupt zou zijn. En een man van 27 uit Groningen is vanochtend in zijn gezicht gestoken. Hij raakte zwaar gewond. De verdachte werd na de steekpartij achtervolgd door een groep van 10 tot 15 mannen. En ook een van die mannen werd gestoken. De politie heeft een man van 20 uit Assen opgepakt. Dat is het belangrijkste nieuws. Tijd voor het weer. Tijd voor Gerrit Hiemstra is hier bij ons in de studio. Gerrit, fijn dat je er bent. Um, het was een prachtige ochtend. Is dat de rest van de dag zo gebleven? Nou, niet overal. Het was vooral uh, in het westen en noordwesten van het land vanmiddag bewolkt. En daar stond ook een, uh, <coughs> een verneinig windje. Dus uh, daar was het toch niet zo aangenaam dat ik uh, gisteren gedacht had. Nou, daar had je al wel voor gewaarschuwd trouwens. gisteren. Ja, die wind ja. was toch wel een spelbreker vandaag. Mm -hmm. hoor. Maar goed, ja, we moeten het ermee doen. Op zich was het, uh, was het in het grootste deel van het land toch wel aangenaam weer... Die bewolking hangt samen met een zwak frontje wat overtrekt. En ik denk ook dat de bewolking vanavond en vannacht verdwijnt. Dan krijgen we een heldere nacht met temperaturen die behoorlijk laag kunnen worden. In het binnenland net boven het vriespunt. Aan de grond zelfs een beetje vorst. In het westen van het land een graad of drie als minimumtemperatuur. Ja, en dan morgen, dan is het opnieuw mooi weer. De temperatuur komt iets hoger. 11 tot plaatselijk 14 graden. Nog steeds wel wind. Dus wat dat betreft is het wel wat vergelijkbaar met uh, vandaag. Maar wel een iets hogere temperatuur. Nou, dan zoeken we de beschutting op. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. De verkeersinformatie in Renepe zet nog steeds problemen bij uh, Hillegom. Of zijn die inmiddels voorbij? Uh, bij Hillegom? Nu moet je me even helpen bij Hilvarenbeek. Hilvarenbeek, bij zei je? Ja. Hilvarenbeek? Nee, nee, nee, nee dat verstond je echt verkeerd hoor. Ja, oké. Okay. <lacht> ja, daar ligt nog steeds het oliesporen op de A58. Ze zijn nog zeker een half uur aan het schrobben. Richting Breda levert het nu 5 kilometer file op voor de afrit Hilvarenbeek. Want daar is de rechte ook dicht. Vanuit Eindhoven is het vrij eenvoudig te vermijden, die ellende: door via Den Bos te rijden. De route over de A2 en de A65. Mark vertelde het al in het nieuws: een ernstig ongeluk in het noorden op de N359. De weg daar tussen Lemmer en Bal is voorlopig in beide richtingen dicht. NOS Radio Olympia. En in Enschede zijn ze begonnen aan de topper Twente Feyenoord. Frank Vilaert. Ja, twee hachelijke momenten voor Marsman. De laatste was het meest hachelijk, want... Uh... Hij nam een bal aan en dacht de tijd te hebben om hem weer weg te schieten. Maar Immers dacht daar heel anders over. zette de doelman van Twente onder druk. En wie nou precies wie onderuit trok in het strafsproepiet, uh, Guzebjuk wist het niet. En dus uh, besloot hij geen beslissing te nemen. Inmiddels is de bal aan de andere kant bij de hoekvlag beland. Neemt Twente daar een hoekschop. Bal doorgekopt en uiteindelijk achterin weggewerkt uh, bij Feyenoord. Maar de openingsfase is er in ieder geval eentje die uh, duidelijk is. Feyenoord wil Twente meteen onder druk zetten. En uh, dus snel de bal veroveren en uh, de kortste weg naar Mars. Zien te vinden. En Marsman al twee keer in de problemen gebracht door die druk. Eén ja, keer bij de achterlijn raakte hij de bal volkomen verkeerd. Terwijl hij hem naar voren moest schieten schoot hij hem rechtstreeks over zijn eigen achterlijn. Gaf hij de eerste hoekschop van de wedstrijd weg. Twente heeft het dus meteen lastig tegen de Rotterdammers. Die in de afgelopen vijf uitwedstrijden maar één keer verloren. Wel meteen een cruciale uit bij ADO. Waardoor de kampioensstrijd eigenlijk meteen over was. En ze zijn nu drukdoende de Rotterdammers om zich daar weer in te mengen. Deze wedstrijd is daarin niet onbelangrijk zeg ik dan maar eufemistisch. En uh, daar komen de Rotterdammers met Immers. Lange bal richting Schaken. Die moet het duel aangaan met Koppers. In eerste instantie wint Schaken. In tweede instantie wint hij ook. Gaat hij binnendoor bij Koppers. Kan hij gaan schieten met zijn linker. Net te laat. en uh, Rosales kan dan wegwerken achterin als Schaken even te veel tijd nodig heeft om uit te halen. En Marsman is te gaan uitproberen. Marsman, de doelman dus, die ongelukkig start aan deze wedstrijd. Maar nu het geluk heeft dat hij niet uh, beproefd wordt in uh, dat duel met Schaken. Omdat daar koppers nog net een been tussen kon krijgen op het allerlaatste moment. Maar fijn hoor. dus uitstekend gestart. Lange bal van de Vrij. Nu de andere hoek in, in de richting van Boetius. Die kop door, maar op wie dan? Want Pelle is heel ver weg. En dus Marsman gemakkelijke bal om op te rapen. De rand van zijn strafgebied. En dan kan Twente op gaan bouwen. Maar daar krijgt het niet de tijd voor. Bal over de hele breedte naar Bielan. Terug naar Marsman. Die wordt nu niet onder druk gezet. Dus heeft hij de tijd. Voor uh, op zijn beurt een lange bal. Richting Castanjos Goed doorgekopt. En deze is het Tadis die daar uh, opraapt. Congolo. Mooi hakballetje. En dan is Castanjos uh, door. Castanjos schieten. Of bal bij de tweede paal. Oh, Promes jongen. Raakt de bal totaal verkeerd. Helemaal vrijgelaten. Jan Maat was hem totaal kwijt. Die stond centraal voor de goal. En ook Mulder had hem niet gezien. Maar de linker van Promes laat hem volledig in de steek. Nou, lekkere openingsfase van deze wedstrijd. Kans aan beide kanten. Dit was een 100% kans. Maar gooi een genade zeg. Een klein rolletje slechts anderhalve meter naast de goal van Mulder. De grootste kans voor, tot nu toe is dus voor Twente. En niet voor Feyenoord. Maar beide ploegen goed geopend. En beide ploegen willen winnen. Zoveel is duidelijk. Vijf en een minuut onderweg in Enschede. 0-0 nog. Nou, dat belooft nog wat. Goed, de afgelopen 17 dagen heeft u uh, iedere dag... een historische terugblik op de winterspelen kunnen horen. Gemaakt door Manix Koolhaas. Vandaag... De dus logischerwijs, de laatste. Vandaag gaan we naar de winterspeler van 1972 met drie legendes. Art en Casey, maar vooral Theo. Hey ja, hey ja, zet hem op. De Radio Olympia eist tijden. Art en Casey, even doen. Het schaatsarchief van Mannex Koolhaas. De ja, ik tel mee, dames en heren, want ik rijd als het ware mee met Kees van Kerk. En ik weet niet of u mee rijdt met Kees van Kerk, maar dan gaat naar de 8400 meter toe. 12,42 rond. Oh, moeder, nog 17 seconden achterstand. 17 seconden En dan zie ik me met twee vingers naar beneden. Oh, oh, oh, oh. Als Kees van Kerk dat haalt, dan is het voor mij, nou ja, toch wel een wonder. Want je, je zegt tegen elkaar, het is een... Natuurlijk moeten we deze serie besluiten met de ongekroonde koning van de schaatsverslaggevers Theo Komen. In 1972 deed hij vanuit het Japanse Sapporo verslag van de Olympische 10.000 meter. Een gevecht dat het laatste zou blijken te zijn tussen de twee helden die hun naam gaven aan een heel schaatstijdperk. Artsgenk en Kees Verkerk. En ik zat als 12-jarige jongen destijds mee te luisteren. Stiekem met een oordopje van de in mijn schooltas verstopte transistorradio, Want het was maandagochtend en ik had gewoon Franse les van meneer Falter. Voor de tweede maal gepasseerd. Naar de meter. Voorafgaand aan de 10 kilometer had Schenk al goud gewonnen op de 1500 en de 5000 meter. Om zijn oude maat verkerk een eerlijke kans op goud te geven... Had Schenk hoogstpersoonlijk de loting gemanipuleerd. waardoor hij zelf in de allerlaatste rit moest starten. op een ijsbaan die vermoedelijk al zwaar uitgetrapt zou zijn. En dan, dames en heren, heb ik bewondering voor dat kleine knaapje. voor dat manneke met dat witte gezicht gisteren zo ontzettend en zo Verkerk, die nu in een van de eerste ritten mocht starten. geloofde opeens weer in goud. en ging op jacht naar de tijd van de ten tenstense die twee ritten voor hem was gestart. 46 meter in. En hij gaat naar een geweldige tijd toe, inderdaad, van 15 minuten en 4 17e seconden. 15 0, 4, 7. Wat een formidabele prestatie van Kees van Kerk, die Stensen van de eerste plaats heeft verdreven. En... en toen moesten we nog meer dan twee uur wachten. Ik zat inmiddels in de wiskundeles bij meneer Tromp, voordat Art op de inderdaad uitgetrapte baan in de allerlaatste rit op jacht kon naar de tijd van Kees. Want Langzamer die was geweest. nog steeds de snelste. En naar de tijd van Stens, stensen hoeven we voorlopig niet meer te kijken. Het wordt het duel om het goud en het zilver tussen Kees Verkerk en Artsgenk. Daar komt hij met één arm los doorgeleiden, uit door die laatste bocht vandaan. En dan gaat hij op weg naar een formidabele tijd. 1459 1501 35. Artsgenk heeft het Olympisch Goud geworden. ...de derde gouden plak in dit kampioenschap. Wie had dat verwacht in deze omstandigheden? Als laatste gestart op die 10 kilometer... ...heeft hij toch het hele veld getart... ...en hij heeft aangetoond... ...ja jongens, jullie zijn beste kerels... ...jullie kunnen geweldig rijden. ...maar ik, Ad Schenk, ben dat toch de beste gebleken. Is er ooit een grotere triomf gevierd ...door de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen... Nooit eerder hebben wij zoveel vermogen meemaken. Nooit eerder is er zo uitbundig feestje hier in de Nederlandse kolonie als nu. Terwijl Art Schenk juicht naar het publiek en buigt naar het publiek. En terwijl het publiek terugklapt naar de grootste kampioen van dit Olympisch schaatsnooi naar Art Schenk. Dames en heren, dit was het voorlopig. En zo eindigde de tot dan toe meest succesvolle Olympische winterspelen voor Nederland ooit... Met elke flart die ik van dat verslag terughoor... voel ik meteen weer de zinderende spanning die ik destijds ervoer. Want Theo Komen gaf de Art en Casey-mythe de glans... die je er 42 jaar later nog altijd aan afhoort. En zo is het. Dat was Mannix Koolhaas in zijn uh, laatste bijdrage... allemaal natuurlijk terug te vinden op uh, nos.nl. Tien minuten over half vijf is het. We gaan weer even terug naar uh, Twente... Feyenoord, de goalsvesten met een wervelend begin. De Frank -Villa twist na 10 minuten. Nou, het is ietsje genormaliseerd. En 0-0 uh, nog altijd, dat is eigenlijk het belangrijkste. De overtreding gemaakt door uh, Congolo op Tadic, dus vrije trap voor Twente. Op de helft, halverwege de helft, liever van uh, Feyenoord. Vanaf de linkerkant kan Tadic trappen. Doet hij het kort. Hij staat in ieder geval uh, dicht bij de bal. Doet het inderdaad kort terug naar Rosales. Gutierrez is ingespeeld in de breedte. Terug naar Rosales. Rosales die even de beweging naar achteren maakt. En dan net doet alsof hij de bal niet als laatste raakt. Oh, hij mag nog de ingooi nemen ook. Heeft hij mooie uh, mazzel gehad. Immers dacht ik uh, dat uh, daar het geluk zou hebben. Hij was degene die het duel daar aan probeerde te gaan met uh, Rosales. De ingooi overigens wel meteen ingeleverd. Klaas die de diepte zoeken bij uh, Schaken. Dat wint Koppers. En dan wordt daar de overtreding gemaakt op Klaasie. En daar fluit Guzubiuk dan uiteindelijk alsnog voor de overtreding in de middencirkel. Nog op de helft van Feyenoord. Klaasie gaat die vrije trap zelf nemen. Balletje breed naar de vrij. Weer terug naar Klaasie. Uh, vier man van Feyenoord nog op de eigen helft. Dat zijn er nu nog maar drie. Dat zijn er nu nog maar twee. Want Matthijs steekt over. En gooit dan die bal lang in de richting van. Immers. Is dus een keer niet richting Pelle meteen. Maar uh, in tweede instantie is dat wel het doelwit. Coutieres werkt weg. Doet dat met een omhaal. De vrij probeert die bal om meteen weer in te brengen. Richting uh, Jan Maat aan de rechterkant. Duel aangaan. Die is zijn tegenstander in ieder geval kwijt. Dan proberen de combinatie met Schaak aan te gaan. Met veel pijn en moeite. Lukt dat dan? Bal voorgegeven. Weggekopt door Bengtson. Die vandaag weer terug is in het centrum van de verdediging. Maar uh, daar heel. Uh, Nonchalant verdedigt de overtreding van Pelle die nog probeert bij de bal te komen. Letterlijk en figuurlijk over de rug van Bengtson heen. En dat bestraft Guzubiuk met een vrije trap. Snel genomen ook door Twente. Beide ploegen proberen het tempo in ieder geval flink in de wedstrijd te houden. Maar de druk richting de goals is een beetje verdwenen. Marsman nu die de bal van links naar rechts verplaatst en Bengtson inspeelt. En Bengtson die zoekt naar de vrije man voorin. Vraagt eigenlijk aan Castanjos van nou kom eens even. Dan kan ik je tenminste inspelen. Castanjos komt dan ook. Maar dan is de bal al onderweg naar Ebicilio. Die moet weer terug naar Marsman. Want daarvoor staat niemand vrij is weinig beweging. En dan gaan we het via Bjelland over de linkerkant nog eens een keertje proberen. Kijken of er nu wel iemand in te spelen is. Egan is wel bereid om de bal te krijgen. Castanjos dan. Combinatie met Egan. Daar zit Filena tussen. Kan fijn het overnemen. Bovetius. Balletje even terug naar Congolo. Congolo. Naar Matthijsen. Matthijsen die even rustig kijkt. Eerst In eerste instantie even naar De Vrij. Of hij daar de bal naartoe kan geven. Maar Egan die staat op scherp. Om daartussen te duiken. Uiteindelijk als Egan de terugtrekkende beweging maakt. Dan kan het uiteindelijk wel richting De Vrij. En zo bouwt Feyenoord rustig op richting de helft van FC Twente. Het is niet meer zo hectisch als in het begin... maar het is wel duidelijk dat beide ploegen nu ietsje omslachtiger op zoek zijn... naar die ene kans die ze op voorsprong gaat brengen. Beide ploegen hebben dat tot nu toe nog niet voor elkaar gekregen. 13 minuten onderweg in de Goolsveste 0-0-0. Gaan wij nog even terugkijken op die mooie 17 dagen die achter ons liggen. Op elke schaatsafstand pakt de Nederland in ieder geval een medaille. De clean sweeps, die heeft u eerder al kunnen horen. Oh, we moeten even naar Frank Wielhout. Wat is er gebeurd, Frank? Want Pelle scoort. Hij uh, maakt 1-0 voor de ploeg uit Rotterdam. Dat ene moment dat komt dan toch vrij snel hoor. Filena is uh, degene volgens mij die hem inspeelt in het strafschopgebied bij Twente. En dan heeft hij een metertje en Pelle heeft maar een metertje nodig. Neemt die bal aan met uh, zijn rechter en legt hem meteen klaar voor zijn linker. Het is natuurlijk Boetius die vanaf die kant uh, inspeelt. En uit de draai uh, schiet hij dan de bal voorbij Marsman. Die de bal heel snel voorbij ziet komen. Weinig tijd krijgt om te reageren. Daar dus ook weinig aan kan doen. Je moet Pelle geen meter geven als hij in het strafschopgebied staat. Want dan ben je meteen gezien. En hij laat dat hier ook meteen merken. 19 negentiende goal van het seizoen. De aftop van Twente. Meteen ingeleverd bij Immers. En Gutierrez moet er dan tussenkomen. Filena met een overtreding tegen. Nou ja, oké. Okay. Ja, iets eerder zat er dan een overtreding op Gutierrez. Feyenoord komt dus binnen een kwartier in Enschede op voorsprong. Dankzij pellen. 1-0 voor Feyenoord tegen Twente. Dan gaan we terug naar hetzelfde. Ja? ja, iets over schaatsen. Oh. Eén ehm, medaille dus op iedere schaatsafstand. De clean sweeps hebben we eerder al kunnen horen deze middag. Nu de andere schaatsmedaille is het brons van Mago Boer en Karin Kleibeuken. Het zilver van Koeverwij, Het goud en zilver van Irene Wust En natuurlijk het mooie goud van uh, Stefan Groothuis. Oh. Gaat het weer een beetje? Nou ja, ik weet niet, misschien dat ik later uh, wat meer tot de rust kom, maar uh, ja, ik voel me niet heel erg top, nee. Ja, ik wou zo graag winnen en, en ik voelde die druk, die, uh, ja, die was er wel enorm vandaag. En ik was uh, goed zenuwachtig, maar ik uh, ja, uh, ben blij dat het uh, zo is uh, afgelopen. Ja, nee, ja, gisteren zei je nog, uh, dit wordt je laatste keer waarschijnlijk. En dat, uh, dat is het waarschijnlijk inderdaad ook geweest en uh, ik pak hem. Dus, uh, Fantastisch dat dat gelukt is, echt nog steeds onwerkelijk. Ineens dacht ik: hé, ze gaan langzamer dan ik. Dat is wel spannend hoor. En sowieso, joh, ik ben denk ik een jaar niet zo zenuwachtig geweest en ben leven niet. Dit is een kans op een medaille die hij mist vier jaar geleden met hij vierde op 1300ste van het brons. Dat is zo Medaille, want Beijing Bank verliest te veel in het slot en eindigt in oh, 37-86 ja. op de zevende plaats. Luk. En eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Yeah. Na al die vierde plaatsen heeft Margo Boeren medaille. Ze behaalt brons op de Olympische 500 meter. Zo mooi dat het aan dit toernooi er gewoon uitkomt en dat ik gewoon mijn teamgenootje Thijsje ook gewoon voor haar dit ook. Ik kan het doen en voor Mianen en voor iedereen. Gewoon en ah, gewoon ook vooral voor mezelf. Het is echt leuk. Ridder, kom op, of kom het op. Niet, het want gaat... het goud oeh, wordt oeh. het niet. Het wordt het zo. Gelijk, oeh, gelijk, gelijk. gelijk. Niet weer. Voor Wacht voor. Oh, het. oh nee. Listeraarsen, 1,45 oh. ja. rotsen staan gelijk. Oh, oh, oh, oh, oh, Gaan we het weer meemaken? Kom op met die duizend senetens, Broedka. Drie duizendsten oh, nee. er zit zitten tussen. Koevenwij, Koevenwij, wat was die er dichtbij? Dat moet je zeggen, ik weet, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen erop... Dit voelt ja. gewoon heel erg, heel erg zuur. En, uh... Maar wat een tijd oh. 4-0-0-34. Dit moet toch goud zijn? Dit moet toch voldoende zijn voor die gouden medaille? Opnieuw voor Irene e Vuus. Dat kan toch niet anders? Ja, het, het is nog steeds best wel onwerkelijk. Ik bedoel, drie spelen op een rij en dan drie keer goud winnen. En dan zijn deze spelen pas net begonnen. En dat, ja, dat is echt opluchting. Deze prachtige eindtijd voor Karin Kleibeuker: 6 minuten 55 seconden en 66 honderdste van een seconde. Goed gedaan hoor. Die dan komen, dat zijn andere dan in het begin van de wedstrijd, maar dat is wel ja. nou, zo ultiem, zo mooi. Het is Stefan! Stefan Groothuis is Olympisch kampioen op de Duizend meter. Oh, Jongen, dit gegeven. is echt fantastisch! De derde Nederlandse gouden medaille van het herentoernooi is in de pocket! In de pocket oh, jee, jee. van Stefan Groothuis. En hij heeft het zo verdiend. Ja, fantastisch. Dat is nu um, 32. Uh, ik heb gezegd, de uh, volgende speler die, uh, die, die ben ik er heel erg waarschijnlijk niet meer bij. En uh, ja, dus dat moet er nu gebeuren. En uh, dan is het wel des gaaf dat, dat het wel gebeurt natuurlijk. Hoop je dan? Ja, wel en niet. Het blijft, heel gek, het blijft heel gek. Walter Tempelman, onthoudt u die naam? Het is uh, 12 minuten voor 5, terug naar Genschede, terug naar Twente Feyenoord. 18 minuten onderweg. 1-0 voor Feyenoord. En Twente heeft het nog steeds lastig om voor de goal te komen. Castanjels is onvindbaar daar. Taric staat steeds tussen drie man en vindt daar de oplossing dan ook niet. Als de rest van zijn teamgenoten staat toe te kijken of de Servier daar dan tussenuit weet te komen. En doorgaans lukt hem dat niet. Dus dan ben je al gauw uitgekeken. Koppers dan met de lange bal in de richting van Promes. Dat is niet de grootste. Verliest ook het wel uiteindelijk van de vrij. Maar Twente pikt daarna de bal weer op. Via Gutierrez aan de zijlijn. Ingooit Twente. Halverwege de helft van Feyenoord. Wordt meteen ingegooid ook door Coutierres. Dus tempo hoog gehouden. Promes wordt dan ondersteboven gelopen. Dat mag. En Emers wordt daarna ondersteboven gelopen. Coutierres, dat mag niet. En dan kan Feyenoord de vrije trap nemen. Even de tijd nemen. Dan zal een van de twee slechtse haast maken in deze wedstrijd. Daar waar Feyenoord natuurlijk dat in het begin deed om op voorsprong te komen. Zal Twente dat nu blijven doen om op gelijke hoogte te komen met de Rotterdammers. De vrije trap, typisch genoeg. Meteen ook achteruit door de vrije richting Mulder. Die de tijd neemt om de lange bal te geven in de richting van Pelle. Die gaat wat vroeg de lucht in. Verliest dus het duel met Bengtson. Desondanks is het Boetjes die oppikt en de bal bij Filena neerlegt. Stevige tackle van de Chileen weer op het middenveld bij Twente. Dat is Gutierrez. En dus vrije trap. Filena neemt hem en legt hem ook weer terug in de richting van de Vrij. Janmaat. Janmaat weer terug naar de Vrij. Nog altijd die drie man op de eigen helft van Feyenoord. Bal breed naar Matthijsen. Matthijsen die de diepte zoekt richting Boetius. Maar die bal is wat ingewikkeld voor Boetius. Voor Bengtsson niet. Die onderschept. En zo kan Twente gaan bouwen. Maar ook Twente moet eerst achteruit. En Bengtsson meteen onder druk gezet. Dus geen precieze paas in de richting van Castagnos. Daar wint Matthijsen het duel in tweede instantie dan toch Castagnos. In derde instantie Boetius en dus Feyenoord. Die weer uh, de bal uit de uh, druk te halen richting Mulder. Nu Twente even dat uh, druk zet via Egan naar voren toe. Maar als die bal dan wild naar voren toe getrapt wordt... en Pelle de overtreding maakt, kan Twente weer overnemen. Nou, Het is nogal chaotisch, maar dat komt omdat Twente... door alle haast niet erg precies te werk gaat. En ze staan ook nog eens achter. Na 20 minuten in eigen huis tegen Feyenoord... leiden de Rotterdammers 1-0. Wij waren vanmiddag uh, wat het hockey betreft bij Bloemendaal. Kampong, Tim Steens. Dat eindigde in uh, 3-2 voor uh, Bloemendaal. De andere uitslagen heb je die ook bij de hand? Jazeker Robert. Uh, oranje zwarte koploper won met 3-0 van Pinoquet. Geen verrassing dus. Uh, Hurley-Laren weer 3-2. Scharweide-Amsterdam 1-3. Met twee goals van Mirko Pruiser. Bloemendaal-Kampong 3-2. Daar waren we zelf bij. We praten straks even na met de captain van Bloemendaal, Wouter Jolie. Den Bosch-Rotterdam werd 0-4. Met twee doelpunten van Timo Kranstauber. Ook geen verrassing dus. En AGC ook een van de top 6 Won met 2-0 van Tilburg. Ja Wouter, uh, jullie wonnen met 3-2 van Kampong. Uh, ja, een belangrijke overwinning dit hè? Ja, dit was een uh, cruciale pot. Deze stond al een paar weken in de agenda omcirkeld. Uh, eigenlijk onze hele voorbereiding was gewoon richting deze wedstrijd. Omdat ja, we wisten we moeten gewoon uh, aanhaken bij die top 5. Eigenlijk de top 4 om de play-offs te halen. En uh, we hebben drie uh, fantastische weken gehad. Uh, en, uh, het voelde al goed. En het was heel close hoor vandaag. Maar het is wel heel lekker. Ik ben echt mega blij dat we uh, vandaag drie punten pakken. Ja, jullie missen drie spelers, heb ik al. Drie belangrijke spelers. De keeper Jaap Stokman natuurlijk, Sardar Singh, de Indiër en Tom Boon, de topscorer. Even met de keeper beginnen, want die Maurits Visser, die deed het goed vandaag, hè? Ja, echt. Eh, Maurits heeft echt fantastisch gedaan. We hebben voor mij vijf corners tegengekregen. Die heeft hij gewoon allemaal gepakt. Ook in de, in de wedstrijd eh, deed hij het gewoon echt goed. Dus eh, ja, het is ook keeper van Jong Oranje. Eh, we wisten dat hij heel goed kon keeper, Maar ja, goed, hij heeft nog helemaal de beste keeper van Nederland, misschien op de wereld voor zich. Maar uh, ja, het is natuurlijk fantastisch dat je, dat je Maurits uh, gewoon hebt als, uh, als Jaap er niet is en uh, heel veel complimenten voor hem, dus uh, ja, top. Ja, want uh, Jaap Stokman kiept op dit moment in India in de finale van die Hockey India League. Uh, je hebt nog contact met hem gehad, hè, afgelopen week? Ja, ik zag net even snel op internet dat het op dit moment 3-3 staat om nog 10 minuten te spelen. Dus het zou heel leuk zijn voor Jaap natuurlijk als hij die, uh, als hij die heel wint. Hij speelt niet tegen ze daar, dat is ook wel weer grappig, maar... Uh, ja, Jaap was ook wel heel erg bezig met deze wedstrijd. Uh, ja, veel contact gehad en hij heeft ons heel veel succes gewenst en nog wat tips gegeven. Dus het heeft geholpen. Ja, dan nog even het verhaal van Sardar Singh. De Indiër, een beetje apart verhaal natuurlijk. Maar ja, in de eerste helft van het seizoen had je al een beetje het idee dat hij zich niet echt thuis voelde. Dat krijgt geen vervolg in de tweede helft. Nee, helaas niet. Uh, Sardar is natuurlijk een fantastische sportman. Een fantastisch hockeyer. Alleen uh, ja, als je kijkt naar programma's is het denk ik gewoon... Uh... Dit de beste oplossing. Hij, uh, ja, in India is gewoon de WK natuurlijk ook iets mega groot. Er komt een Commonwealth Games aan. Een India Games allemaal. Waar hij zich op moet voorbereiden. Dus ik denk dat de combinatie was gewoon niet te doen. Hij heeft ook de hele voorbereiding gemist. En die tweede helft is maar zes weken. Dus uh, we zijn nu zo ingespeeld met elkaar de afgelopen. We hebben echt iets moois neersgezet uh, met het team. En uh, ik denk dat dit gewoon uh, goed is voor iedereen. Nou, dat kwam er vandaag mooi uit hè? Ja, het was echt zo, zo blij. Dus... Uh... <laughs> Uh, ja, het kwam echt uit Roel van speelt. Ik, ik vind sowieso die vier jongens van Jong Oranje die het WK Onder 21 hebben gespeeld. Bovendeerd van Puffelen, Van Doren en uh, Pellefos. Ja, je ziet echt dat die een nieuwe stap hebben gemaakt deze winter op het WK Jong Oranje. En, uh, ja, en dat hebben we gewoon ook nodig om die top 4 te halen. En de doelstelling is nog steeds play-offs en de doelstelling is natuurlijk ook nog steeds kampioen. Want dat is gewoon bij ons elk jaar uh, de doelstelling. En dit was gewoon een mega, mega belangrijke uh, stap daarin. Ja, tot slot Wout in Zeil. De competitie wordt in zes weken afgewerkt. Voor het WK hockey natuurlijk. Jij bent daarbij. Want wanneer gaan jullie weer beginnen met? bij zelf zelf Nou, wij beginnen morgen. Dus we hebben de Hockey World League in januari gewonnen in India. Dat was natuurlijk uh, erg mooi. En uh, we hebben nu even rust gehad, focus op de clips. En vanaf morgen uh, gaat gewoon ook uh, de focus op het Nederlands team. En dan gaan we drie keer in de week uh, met elkaar trainen. Uh, want ja, dat WK wordt natuurlijk ook wel heel bijzonder. In ieder geval veel succes met Bloemendal. Deze competitie gaat wel lukken, hoop ik, in die play-offs. En uh, natuurlijk uiteraard ook met de zelf elftal, Wouter. Ja, nou, dit was in ieder geval stap 1. En uh, het zijn nog zeven wedstrijden. En het, een heel groot cliché. Maar voor ons zijn het allemaal finales. En uh, ja, echt mega, mega blij met vandaag. Dat was Wouter Jolie, de captain van Bloemendaal. Kijken we nog eventjes naar de stand tot slot. Nou, ik zei al, oranje-zwart blijft koploper, want die wonnen. 37 punten uit 15 wedstrijden. Tweede is nu Rotterdam geworden, 33 punten. Kampong zakt een plaatsje met 32 punten. Dan vierde Amsterdam, 31. Vijfde HGC met 30. En zesde Bloemendaal nog steeds wel op die zesde plaats. Met 29 punten, dus blijft heel spannend. In die top 6 voor de bovenste 4 die aan het einde van de competitie de play-offs gaan spelen. Onderaan ook weinig veranderd. Tiende Pinoké met 10 punten. Elfde is Laren met 7 en 12 de laatste Tilburg met vijf punten uit vijftien wedstrijden. Dankjewel, Tim. Terug naar het voetbal. De topper van vandaag in de goalsvesten. Um, twee teams die willen winnen, zei je eerder. Frank Wilaart, wat zie je daarvan terug op het veld? Nou ja, dat het 1-0 is voor Feyenoord. dat is het allerbelangrijkste. Dat het 2-0 had moeten zijn voor Feyenoord hebben we ook gezien. 24 minuten zijn we onderweg. Een slordige bal van Ebisilio. Niet goed begonnen aan deze wedstrijd ook, de middenvelder van Twente. Levert de bal in de breedte zomaar in bij Immers. Die heeft al een heel veld voor zich. En Pelle loopt gezellig mee met hem. Hij had alle ruimte, immers. Hij kreeg ook de ruimte van Bengtson. Die gokte op de breedtebal richting Pelle. En Immers die deed dat ook. In plaats van zelf schieten, hij was al in het strafschopgebied. Legde de bal breed. Kreeg hem weer terug en schoot hem daarna tegen de hand van Benson aan. Maar ja, die kon hem op zo'n korte afstand niet meer weghalen. En had de hand gewoon langs zijn lichaam. Dus Guzobuuk terecht. Niet gefloten voor een penalty. Want daar kon de verdediger van Twente echt niet zo gek veel aan doen. Zeg maar helemaal niks aan doen. Alleen Immers had die bal natuurlijk gewoon zelf op doel moeten rossen. Hij had de tijd en kreeg de ruimte ook nog van de verdediging van Twente. Maar goed, hij deed het niet. Dus geen 2-0 voor Feyenoord. 1-0 is voorlopig genoeg voor de Rotterdammers. Want Twente heeft het nog altijd lastig om Castagnols te vinden in de punt van de aanval. Ook Promes is redelijk onzichtbaar. Taal iets goed onder Druk. Nu staat hij wel tussen drie Feyenoorders dus in en komt hij eruit richting Bieland. Die loopt over de middellijn, maar temporiseert ook meteen. Promes zorgt dan meteen voor het volgende tempo als hij de bal aangespeeld krijgt. En in één keer doortikt, wil, Feyenoord graag, of nee, wil uh, Twente graag een vrije trap. Tadic vraagt daarom bij Guzebuk. Maar terwijl hij daarom vraagt, is hij de bal ook kwijt. Hij gaat Feyenoord opbouwen over de rechterkant met Jan Maat. Middellijn oversteken. Hij krijgt tijd en ruimte. Want Promes was nog in de buurt van Tadic. Die had het nog even over dat momentje waar ze gaan. Een vrije trap over hadden willen hebben. hebben. Schakenbal breed. Naar Jan Maat. Inspelen van immers. Die kan dan weer naar de rechterkant. Naar Schaken. Die staat aan de zijlijn en kan dan richting de achterlijn gaan bewegen. Met koppers voor zich. Kap naar binnen en dan probeert hij alsnog de bal voor te geven. Schiet tegen de verdediger van Twente aan. Gaat dan uiteindelijk helemaal terug naar de vrij. En kan Feyenoord opnieuw gaan opbouwen. Vanaf de eigen helft doen ze via Matthijsen. En dan kiezen ze voor de linkerkant van het veld. Congolo die uh, daar Boetius inspeelt, Ook hij gaat weer terug naar uh, Matthijssen. En heel langzaam maar, maar zeker schuift ook Twente op... richting de middenlijn met die achterste linie. En wordt het veld dus behoorlijk klein om uh, te bespelen voor Feyenoord. Maar dat vinden ze op zich niet erg. Want die lange bal van achteruit die geven ze graag in de richting van Pelle. Zoals nu doorkoppen van de Italiaan. Maar doorkoppen op wie dan? Bjelland zit ertussen. Bal uh, opgevangen door Promes. Maar die is zo onrustig in zijn aanname. En neemt die bal veel te snel aan dat hij bijna de bal kwijt is. Hij herstelt het zelf. Ebicilio voor de zekerheid maar even achteruit naar en dan Bengson ingespeeld in de breedte. Twente moet het uh, hebben van het geduld. En dat is uh, lastig. Want ze hebben eigenlijk haast om die achterstand tegen Feyenoord goed te maken. Die achterstand die na 27 minuten op eigen veld op de Borden staat. Het is 1-0 voor de ploeg uit Rotterdam. We gaan even naar de wedstrijden van eerder vandaag. 1-0 FC Utrecht tegen FC Groningen. Vitesse werd tegen RKC 3-1 en Ajax tegen AZ 4-0. En uh, Olle Aina Björn Dalen houdt het voor gezien met zijn 13 13e Olympische medaille op zak. Nog drie wereldbekerwedstrijden. En dan uh, zet hij uh, een punt achter zijn carrière. 40 is hij inmiddels. Met het goud op de team, Esther hij woensdag landgenoot Björn Deli al af als recordhouder. Björn staat na vijf winterspelen op 13 plakken. Maar liefst. Tot zo. Wat is